1.6. Duurzame economie en ondernemerschap GroenLinks staat voor een economie die schone, groene en duurzame bedrijven aantrekt en vasthoudt. Het midden- en kleinbedrijf is belangrijk voor de lokale werkgelegenheid. In onze stad werken ook veel mensen als zelfstandigen. De gemeente kan hen helpen met informatie over het ondernemerschap en leegstaande panden kunnen worden ingericht als werkplaatsen en flexplekken voor zzp'ers. De talrijke, creatieve en innovatieve initiatieven in onze stad krijgen de ruimte. Voor bedrijven met duurzame producten of dienstverlening maken we het extra aantrekkelijk om zich in Nijmegen te vestigen. Nijmegen kent een goede opgeleide bevolking en is door de hoogwaardige voorzieningen en infrastructuur aantrekkelijk als vestigingsplaats voor bedrijven en werknemers. De stationslocaties in onze stad zijn van groot belang voor de aantrekkingskracht en bereikbaarheid van onze stad. Door te investeren in deze stationslocaties, de binnenstad en onze groene omgeving, blijft Nijmegen aantrekkelijk als stad om te werken. Nijmegen heeft binnen- en buitenlandse toeristen veel te bieden. Een bruisende stad en een prachtige groene omgeving. Onze stad wordt internationaal steeds bekender om onze geweldige infrastructuur voor de fiets. Onze actiepunten. 1. De economische focus blijft gericht op circulaire economie en slimme duurzaamheid. Bedrijven die hieraan bijdragen worden actief benaderd om zich te vestigen in onze stad. Wij kijken daarbij goed naar wat de regio nodig heeft. 2. Nijmegen speelt in op de trend om productie dichtbij te organiseren. Door te investeren in een duurzame stad ontstaat werkgelegenheid voor bouwvakkers, installateurs en monteurs. 3. De zelfstandigen worden nog meer erkend als economische factor van belang. Ze krijgen ruimte en ondersteuning om te ondernemen. 4. De gemeente gebruikt haar inkoopkracht om innovaties te stimuleren en te ondersteunen, op weg naar de nieuwe circulaire economie. 5. Startups krijgen alle kansen. De positie van startups verzamelgebouwen wordt versterkt. Mogelijk kunnen daar ook reïntegratietrajecten plaatsvinden. Er komt een premie voor ondernemers die samenwerken. 6. Het Centraal Station in Nijmegen wordt een volwaardig knooppunt voor mobiliteit, ontmoeting, werk en ook ontspanning. Aan de westzijde komt een volwaardige ingang met alle faciliteiten, zoals fietsroutes en fietsparkeervoorzieningen. Aan de oostkant ontstaan aantrekkelijke looproutes naar de stad: nieuwe woningen op de plek van Metterswane en meer ruimte voor groen. 7. Nijmegen werkt samen met ondernemers aan prettige en veilige winkelgebieden. Een gevarieerder winkelaanbod wordt gestimuleerd. 8. Binnenstedelijke locaties en verouderde bedrijfspanden, zoals industrieel erfgoed, worden beter benut voor creatieve bedrijvigheid, cultuur, verticale en stadslandbouw en sociale innovatie. Het gebied rond Vlaamse gas Tweede Walstaat wordt als eerste aangepakt. Ook kunnen leegstaande panden geschikt gemaakt worden om dienst te doen als bedrijfsverzamelgebouw voor ZZP'ers en organisaties. Regeluwe zones kunnen hierbij helpen. 9. GroenLinks wil dat de gemeente een voortrekkersrol inneemt in het samenbrengen en zo verder stroomlijnen van groene initiatieven ter verduurzaming en vergroening van de stad. De bedoeling is dat er... Continu wordt geïnventariseerd over hoe de onbenutte vierkante meters aangewend kunnen worden om de leefbaarheid op een functionele groene manier te verbeteren. Voorbeelden hiervan zijn natuurspeeltuinen, stadslandbouw, volkstuinen, stadsboerderijen en plukbossen. 10. Nijmegen komt beter op de kaart te staan voor toeristen en dagjesmensen. Naast cultuur profileren we de stad sterker op natuur- en fietsrecreatie. 11. De citymarketing van Nijmegen wordt uitgevoerd door een externe stichting waarin gemeente, onderwijs, cultuur, vierdaagse en binnenstadsondernemers zijn vertegenwoordigd. Dat gebeurt via één digitaal platform. 12. Waardevolle, duurzame projecten die worden opgezet door ondernemers of inwoners krijgen ondersteuning. Zo kunnen bewoners die samen een coöperatie oprichten gebruik maken van het ondernemersloket. Wat hebben we bereikt? Startups krijgen meer ruimte en ondersteuning om zich te kunnen ontwikkelen. Een voorbeeld daarvan is Startup Nijmegen met 45 samenwerkende startende ondernemers. Vanuit de visierijk van Nijmegen Circulair wordt gewerkt aan een circulaire topregio. De eerste resultaten zijn zichtbaar. Luierverwerking in de zorg, het organiseren van circulair bouwen en het verwerken van ons eigen textielafval tot nieuwe garens voor naaiateliers in de regio. Leegstand van winkels en kantoren wordt actief tegengegaan. In de regio Arnhem-Nijmegen-Wageningen worden projecten gestimuleerd die de thema's food, health en energy verbinden en versterken. Er wordt gewerkt aan de Nijmeegse binnenstad als een bruisende ontmoetingsplaats. Voor de stationslocaties Nijmegen-Heijendaal en Centraal is extra geld beschikbaar. Een excellente infrastructuur van snelfietspaden maakt Nijmegen aantrekkelijk voor snel, gezond en duurzaam woon- en werkverkeer. Nijmegen als fietsstad kreeg in 2017 een extra boost na het druk bezochte Velocity, waarbij 1500 internationale professionals onder de indruk raakten van onze fietsvriendelijke inrichting van de stad. De ringstraten, zoals de Van Welderenstraat, zijn fietsstraten geworden. De binnenstad wordt meer het domein van fietsers en voetgangers. De Waalkade wordt autovrij en krijgt een groene inrichting. De Bloemenstraat is opgeknapt en 30 km zone geworden, net als alle andere straten in de binnenstad. 1.7. Sport. Bewegen is gezond en belangrijk. Daarom vindt GroenLinks dat er in wijken voldoende en goed onderhouden sport- en spelvoorzieningen aanwezig moeten zijn. We blijven inzetten op verduurzaming van sportaccommodaties. Ook zet GroenLinks in op de stimulering van gezonder voedsel in sportkantines.